11 uur, Jurij Stubenitski met het NOS-journaal. In Londen is een deel van een theater ingestort. Tijdens een voorstelling kwam de koepel van het dak naar beneden. De brokstukken vielen in het publiek. Volgens de brandweer van de Britse hoofdstad zijn er tientallen gewonden. Zeker vijf van hen zijn ernstig gewond. Het gaat om het Apollo Theater in het theaterdistrict West End. In het theater is plaats voor 775 mensen. De voorstelling was uitverkocht... en was zo'n 40 minuten bezig toen het dak instortte...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 Bij de bestorming van een VN-basis in Zuid-Soedan zijn mogelijk meerdere doden gevallen. Waarschijnlijk wilden rebellen burgers aanvallen die naar de basis waren gevlucht. De afgelopen vijf dagen zijn er bij gevechten tussen stammen in Zuid-Soedan honderden mensen omgekomen. Waarschijnlijk worden morgen tientallen Nederlanders geëvacueerd. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Steenbergen heeft burgemeester Bolten naar huis gestuurd. De raad zegt geen vertrouwen meer in haar te hebben. Bolten kwam gisteren in opspraak toen een conceptverklaring van haar uitlekte... waarin ze schreef dat er in de gemeente een onwerkbare situatie heerst. Wethouders in de Brabantse gemeente zouden op een respectloze manier communiceren... over raadsleden en ambtenaren. Minister Plasterk vreesde voor een kabinetscrisis... als de Eerste Kamer deze week het woonakkoord had verworpen. Hij zei tegen de VPRO dat een val van het kabinet een van de mogelijkheden was... maar dat dat scenario niet in het kabinet is besproken... Het woonakkoord kwam na een spannend debat... met een krappe meerderheid door de Eerste Kamer. De 3FM-actie Serious Request heeft na één dag... al meer dan een miljoen euro opgehaald. Dat is ruim een ton meer dan vorig jaar op de eerste dag. Dit jaar wordt geld ingezameld om diarree te voorkomen. De Ster Gouden is gewonnen door de makers van de commercial Olly van Diergaarde Blijdorp, Feyenoord en Verzekeringsmaatschappij ASR... De reclame gaat over de samenwerking tussen Blijdorp en Feyenoord. De hoofdrollen zijn voor Giovanni van Bronckhorst en zijn olifantknuffel Olly. In de strijd om de KNVB-beker heeft Ajax gewonnen van de IJsselmeervogels. Het werd 3-0 en daarmee heeft Ajax een plek in de kwartfinales bemachtigd. NEC bereikte ten koste van FC Groningen de kwartfinales. Het werd 1-0.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 Zij Hoes zei vanavond treffend dat zijn privéleven nu open en bloot op tafel ligt. Maar ook dat er nog meer kan komen. Albert en ik lagen vroeger samen op een strand. Daar zou iemand zomaar een foto van genomen kunnen hebben en zeggen... hier, heb je een naakte burgemeester? Nou, voor iemand die wil dat de publiciteit stopt, lijkt me dat een riskante opmerking. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wij uh, hopen zo contact te hebben met Londen... waar in het Apollo Theater, u hoorde het net... een deel van het dak naar beneden is gekomen. Er zat een Nederlander in de zaal, Daan Weddepol. We hopen hem zo aan de lijn te hebben. We blikken deze uitzending ook terug op het politieke jaar. We praten over Poetins charmeoffensief. En we hebben live muziek van de tweelingbroers die tangerine vormen. Eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 19 december. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep aan de verdachte van de dood van Richard Nieuwenhuizen dezelfde straffen opgelegd als de rechtbank eerder deed. De mogelijkheid dat de grensrechter niet door klappen of trappen is overleden, wees het hof resoluut van de hand. Dat Richard Nieuwenhuizen is overleden aan een genetische aandoening, acht het hof dermate onwaarschijnlijk dat die oorzaken als hoogst onwaarschijnlijk terzijde Geschoven. De trainer van de betrokken club Nieuw Sloten kreeg opnieuw zes jaar opgelegd. Het hof noemt zijn rol zeer kwalijk. Het hof verwacht eigenlijk van een uh, meerderjarige in zo'n situatie... dat hij alles doet om de boel te sussen. Maar hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft meegedaan aan het achtervolgen en het geweld uitoefenen. De trainer gaat in cassatie, maar voor de familie Nieuwenhuizen is het genoeg. Zij willen de zaak afsluiten. Ja, het hoge beroep is nu afgesloten, we hoeven ze niet meer te zien... Dus wij zijn nu wel een stapje verder als gezin en als familie. Wij kunnen weer ja, toch wel de hoofden uit, uh, uit ons hoofd gaan uh, verwijderen. En dan is het nu gelukt om contact te krijgen met Daan Weddepol in Londen. Ik zei het net al, hij zat in het Apollo Theater bij een voorstelling van een toneelstuk van Mark Hedden. Toen het dak naar beneden kwam. Uh, Daan, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, met, met mij uh, gelukkig goed. Uh, ik ben met de schrik vrijgekomen. Ik, ik uh, ben, ben erg geschrokken, maar de fysiek uh, helemaal in orde. Want wat uh, zag je gebeuren? Um, ik zag op een gegeven moment... Nou, het begon ermee dat ik groezen moest en geschuifel hoorde op het bovenste balkon. Um, dus ik, ik, ik, ik keek naar het balkon. Ik zat zelf linksachter, Rechts dus rechtsachter was dat geschuifel. En toen begonnen mensen opeens te roepen, get out, get out. Uh, en toen zag ik stuk, kleine stukjes van het plafond eerst naar beneden komen. En opeens begon het hele plafond eigenlijk aan de rechterkant begon in te buigen. Uh, toen ben ik opgesprongen en ben ik een stuk naar achter gerend. Uh, uh, en, en vervolgens uh, kwam er een heel groot gedeelte van het plafond naar beneden dat op de balkons viel en ook beneden in de zaal uh, naar beneden viel. Uh, dus toen ben ik naar, via nooduitgang uh, naar beneden gerend en, en beneden op straat uh, gekomen waren er allemaal mensen met uh, ja, zwarte gezichten van het stof en hoofdwonden. Mensen die, die aan het huilen waren, mensen die op, op, op door de regen liepen en, en, en namen riepen op zoek naar mensen die ze kwijt waren. Want, want uh, kon jij zien, waren dat stukken gipsplaten of, of steen? Kon je zien wat voor materiaal het was wat de mensen op hun hoofd kregen? Um, het was heel moeilijk. Het, het leek alsof het uh, eigenlijk gewoon een ontzettende hoeveelheid gruis uh, was die naar beneden kwam. Uh, alleen ik, ik ben zo snel weggerend dat ik, uh, dat ik niet weet wat daar uh, nog op gevolgd uh, Nee. Is. Dus het, is, ja, het begon met heel veel gruis wat naar beneden kwam. Het is echt zo'n klassiek theater met van die ornamentenplafonds. En dat, is, dat, dat, ja, dat begon echt helemaal door te zakken. En hoe verliep het naar buiten rennen? Hoe ging dat? Um, ik, ik was een van de, van de eerste eigenlijk die opsprong. Want ik zat aan de buitenkant van de rij. Uh, dus ik, ik ben echt voor de menigte eigenlijk uit het theater uitgekomen. En heb, heb nog geholpen om de deur daar open te houden. Um, en... Ja, er de, de, de, de, de, de, de, de bleven eigenlijk mensen naar buiten stromen. Uh, de, de, de, de mensen waren behoorlijk in, uh, in paniek. Uh, uh, ja, dat kan ik er nog over vertellen. En kwamen er snel hulpdiensten? Ja, er waren, was eigenlijk de, de, de brandweer was er razendsnel bij. Ik denk al, al binnen een paar minuten. Uh, dus er waren heel veel uh, brandweerlieden, politie, uh, ambulances... Uh, die de boel afzetten en die ook uh, uh, in eerste instantie nog niet naar binnen gingen. Ik vermoed omdat zij bang waren om, uh, om zelf uh, uh, ja, onder het puin onder te komen. Hmm. Uh, dus het duurde wel even voordat er echt mensen naar binnen gingen... Om, uh, uh, ja, om, om, om, om mensen die daar nog achterbleven waren te redden. Want wij hoorden tussen de 20 en 40 gewonden. Heb jij daar nog iets over gehoord? Ik, ik hoor dat dat inmiddels is, is opgelopen, die schatting. Want toen, die, toen de er 30 gezegd werd... Toen, waar, was volgens mij de brandweer nog niet naar binnen in het theater geweest. Dus dan, dan gaat het denk ik alleen nog maar om de mensen... die op dat moment buiten uh, uh, waren gekomen in, uh, uh, op eigen kracht. Ooh, dank uh, voor jouw verhaal en uh, gelukkig voor jou in ieder geval... dat het bij jou uh, goed is afgelopen. Wij uh, wachten de nadere berichten uit Londen af. Maar dank uh, voor jouw verhaal, Daan Weddepol vanuit Londen. Dank je wel. En er was meer nieuws uit Engeland vandaag. In een rechtszaak daar werden twee verdachten van de moord op de Britse militair Lee Rigby schuldig bevonden. Rigby werd midden op straat met een hakmes vermoord. De verdachten stelden tijdens de rechtszaak dat de Britse militair een toevallig slachtoffer was. He was, the soldier that was dan nog opmerkelijk nieuws van het Russische front. Zowel oliemagnaat Michael Gordorkowski als de leden van Pussy Riot. komen op korte termijn vrij, zo heeft Poetin gezegd. Vanwaar toch die golf van amnestie? Nou, zegt de vader van een van de meisjes van Pussy Riot. Dat heeft alles te maken met de winterspelen in Sochi in februari. PR-actie Kremla per de minimum. En Geert Wilders trok hier in Nederland vandaag de nodige aandacht... met een sticker van de Saoedi-Arabische vlag met daarop de tekst... De islam is een leugen, Mohammed is een boef, de Koran is gif. Maar de ophef die ontstond, dat is echt niet zijn bedoeling. Het is niet mijn intentie om rotzooi te trappen bij mensen die gelovig zijn. Het is wel mijn intentie om de mensen te proberen te bevrijden... om ze te, ja, van het juk van de islam los te zien te krijgen... om ze te vertellen ook waar die islam voor staat. En dan burgemeester Onne Hoes van Maastricht... die liet vanavond nog van zich horen. In een gesprek met de Limburgse Omroep L1... vertelde Hoes dat hij, zijn man en de gemeenteraad... een punt achter de affaire hebben gezet. Dus het betekent dat die landelijke media... die hebben zitten vroeten, die kunnen alles... Op internet gooien en alles in de krant zetten en alles op tv zetten. Ze maken ons niet meer gek. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, Ewout de Jong. Burgemeesters gaan opnieuw in de aanval voor de legalisering van de wietteelt. Dat is nieuws in de Volkskrant. Met een gezamenlijk manifest willen burgemeesters van 25 gemeenten de druk op het kabinet opvoeren. om toch experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. De actie staat onder aanvoering van burgemeester Van Gijzel van Eindhoven... wethouder Everhard van Utrecht en burgemeester De Pla van Heerlen. Ze reageren op de afwijzing van minister Opstelten... die vindt dat de regulering van de hennepteelt wettelijk niet kan... en ook geen problemen oplost. Prominente politici als Frits Bolkestein, Job Cohen en Ab Klink... hebben ook hun medewerking en steun toegezegd aan het initiatief. Ze zijn net als de lokale bestuurders bezorgd... over de gevaren van de illegale hennepteelt... de enorme politieinzet die nodig is voor de bestrijding... en de grote winsten die het criminele circuit ermee maakt. De regionale kranten komen met het nieuws... dat de uitgezette asielzoekster Renata... Het meisje van zeven jaar met acute leukemie... dat ze terug mag komen naar Nederland... voor de behandeling van haar ziekte. Haar gezin heeft het aan... Geaccepteerd. Het Nederlands Dagblad komt nog even terug op de levering van 100 Nederlandse tanks aan Finland. Die tanks zijn vooral bedoeld om de Russen eraan te herinneren dat de Finnen niet meer bang zijn, schrijft de krant. Een huisarts die in een jaar honderden consulten voor één patiënt declareert. Tandartsen die een patiënt meer dan 20 wortelkanaalbehandelingen per dag geven... Of 123 kiezen uit één gebit trekken. Dat zijn wat voorbeelden die de Telegraaf geeft van zorgfraude. Fraude in de zorg blijkt zeer eenvoudig, schrijft de krant... die een rapport van de Nederlandse zorgautoriteit heeft ingezien. Verzekeraars blijken blind te zijn voor de meest bizarre gevallen van fraude. Het gebrek aan controle is bizar, is de reactie uit de Tweede Kamer. Ja, want nog een paar voorbeelden. Mannen, mannen die van de apotheek een spiraaltje krijgen. En een verzekerde die van meer dan twintig artsen medicijnen krijgt voorgeschreven, zegt hij. Volgens de NZA hadden de zorgverzekeraars die rare gevallen... met weinig moeite zelf ook kunnen ontdekken. Ouderen ergeren zich wild als ze in babytaal worden aangesproken. Gaan we even een plasje doen. is een van de ergste voorbeelden die in trouw staan. Betuttelend taalgebruik, iemand ongevraagd schat of lieverd noemen, allemaal verkleinwoordjes gebruiken. Met een hoge vragende stem spreken of we zeggen, als er je of u bedoeld wordt. krommend. Autocent Piet Rijswijk gaf 30 jaar geleden al communicatietrainingen over dit onderwerp. Toen had hij al een goed weerwoord, wat hij steeds gebruikt, nog steeds, als hij, een kleuter, als hij als een kleuter wordt aangesproken. Praat u ook zo tegen uw partner of uw vrienden? Nou, dan is het snel afgelopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. To black, Amy Winehouse. Ja, misschien dat de feestdagen ook iemand als Vladimir Poetin mailt stemmen. In ieder geval kondigde de Russische president vandaag aan... dat zijn politieke vijand, Michael Gordorkovsky, amnestie zal krijgen. Hubert Smeets is oud-correspondent voor NRC in Moskou. Volgt het land nog steeds op de voet. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Hij zit al uh, tien jaar, geloof ik, vast, hè, Godorkowski? Sinds oktober in 2003 ja, is hij gearresteerd op het vliegveld van Novosibirsk in het midden van Siberië. Ja, vanwege belastingfraude. Ja, vanwege belastingfraude en later is hij ook nog veroordeeld ten tweede malen voor verduistering van olie uit zijn eigen bedrijf. Je zou zeggen hij werd veroordeeld omdat hij een dief was van zijn eigen portemonnee. Wat mag toch? Alleen niet in Rusland. Ja, maar niet in Rusland. Nee, en waarom niet? Wat, uh, wat voor probleem had Poetin daarmee? Uh, ik denk twee problemen. Het algemeen uh, uh, probleem wat uh, geanalyseerd wordt door bijna alle waarnemers... is dat Gadakowski politieke ambities had... en zich ook openlijk uitsprak tegen Poetin in 2003... die toen nog maar drie jaar aan de macht was, hè, laten we dat niet vergeten. Uh, ik denk ook dat er een andere reden was... Gadakowski had toen het vierde, vijfde oliebedrijf ter wereld. Yukos heette dat. En hij wilde dat bedrijf ook op westerse leest schoeien. Op de manier zoals Shell en Esso deden. En hij wilde daarom ook een deel van het aandelenpakket van Yukos... ongeveer een derde, wilde die verkopen aan ExxonMobil of aan Shell. In ieder geval aan een westerse investeerder. En dat wilde Poetin niet. En dat niet. heeft Poetin als een grote, ja, een grote strategische bedreiging ervaren... Uiteindelijk zat hij dus vast, uh, tien jaar lang. Hoe maakte Poetin vandaag bekend dat hij, uh, hij gratis krijgt? Of amnestie krijgt? Nou, en nou, eigenlijk heel raar. Op een persconferentie die drie uur duurde... een persconferentie voor 1300 binnen- en buitenlandse journalisten... Uh, zei hij, uh, nadat de persconferentie was afgelopen... en hij alle aanwezigen een goed nieuwjaar had gewenst... kwam er ineens een vraag uit het publiek en die zei... ja. U hebt nu allemaal mensen amnestie gegeven. Je, je hebt het al gezegd uh, voor deze, uh, dit item aan, aan de Pussy Riot... en aan Greenpeace-activisten. Uh, uh, maar de, hoe zit het met Galakowski? Krijgt hij ook amnestie? Kan hij ook het nieuwe jaar in vrijheid beleven? En ineens zei hij... Ja, ik heb van hem een, een verzoek gekregen om amnestie. En uh, ja, de humanitaire gronden zou ik zeggen ja... Dat ga ik geven. Ik kom met een decreet een deze dagen. Uh, zijn moeder is ook ziek. Nou, en daarna zei de voorzitter van de regeringsfractie in het parlement... dat hij dacht dat uh, Gadakowski nog voor het nieuwjaar zou worden vrijgelaten. En dat zei hij dan helemaal na afloop met uh, geen gevoel voor nieuws? Of was dit uh, een opzetje? Wat denk je? Uh, ik denk een opzetje, want uh, in het transcript van de persconferentie... ik was er uiteraard niet bij, ik zat hier in Amsterdam... Uh, hebben alle uh, vraagstellers die drie uur lang een naam of althans zijn vertegenwoordiger van een krant met een naam... of een medium met een naam, behalve deze laatste vraag. Dus ik sluit niet uit dat het de toiletdame van het Kremlin was. Ja, dus ze zaten te wachten tot iemand het zou vragen. Die iemand vroeg het en toen hebben ze snel nog even iemand uh, dit laten vragen. Zoiets. Nu hoorden ja, wij net, ik, ja. net in het nieuwsoverzicht al... Uh, het verband dat gelegd wordt met de winterspelen... die eraan zitten te komen in Sochi, dat hij dit doet. Zie jij dat verband ook? Dat lijkt me evident. Uh, de Duitse president Gauck komt niet... de Franse president Hollande komt niet... Obama komt niet... Uh, vicepresident Biden uit de Verenigde Staten komt ook niet. Uh, nou is het niet zo gebruikelijk voor staatshoofden... om naar Winterspelen te komen. Dat is toch eigenlijk, je zou kunnen zeggen... een beetje Europees-Amerikaanse-Japanse aangelegenheid. Maar Sochi is voor Poetin een prestige-object. Het is ook zijn vakantieoord. Hij heeft daar een Dacia waar hij heel graag komt... waar hij ook zijn ministers ontvangt als hij met vakantie is... Um, hij wil dat uh, Sochi dat wordt wat Alania in Turkije nu nog is voor, Turkse, uh, voor Russische toeristen. Namelijk een, een plek waar ze graag naartoe gaan uh, uh, en massaal genieten van de zomer en van de zee. Uh, dus hij kan het zich niet permitteren om die spelen te laten verstoren... door halve boycotts, door enorm veel gelazer over die wetgeving... die hij heeft ingevoerd het afgelopen jaar... onder andere die anti-homo-propaganda-wetgeving. Hij moet iets doen om de wereld buiten zich mild te stellen. En hij, dat zal, hij zal dat nooit zeggen. Want Poetin en Russen in het algemeen, de Russische leiders in het bijzonder... zijn te trots om zich iets te laten aantrekken van oordelen van het buitenland. En dus doet hij, doet hij dit uh, met een ander argument. Uh, de vraag is dan natuurlijk wel... komen dan Hollande en, en de Duitse president opeens? Lijkt me niet, toch? Nee, maar misschien komt koning Willem-Alexander wel. Ja. En dat is toch al, dan weer mooi meegenomen. Heeft uh, Godorkovsky tijdens zijn gevangenschap... nog een rol gespeeld in de Russische politiek? Met andere woorden, zit er nog een, een risico aan voor Poetin... dat hij dit nu doet? Hij heeft zeker een rol gespeeld. Zijn laatste woorden bij twee processen die hij gevoerd heeft. Volstrekt in het in strijd met het beginsel nebis it idem dat je nooit twee keer voor hetzelfde licht mag worden veroordeeld. Hij heeft bij die laatste woorden zeer belangrijke politieke uitspraken gedaan. Hij is ook naar het Europese Hof voor de mensenrechten in Straatsburg gegaan. Daar heeft hij toch al een paar punten gescoord, om maar zo te zeggen. Uh, dus hij is wel een soort van politicus die een rol zou kunnen spelen. Maar ik denk dat Poetin overweegt dat, omdat zijn moeder ziek is... omdat uh, Gadakowski net grootvader geworden is... zijn zoon Pavel heeft een kind gekregen... dat Poetin taxeert dat Gadakowski ook na tien jaar niet gebroken is als mens, maar wel gebroken is als, je zou kunnen zeggen, als politieke activist... en dat hij zich terugtrekt in de familieleven. Ja, hij schreef vorige maand nog een ingezonde stuk hè, in kranten. Uh, daar haalde hij Mandela aan. En toen schreef hij het geniale van Mandela is dat toen hij uit de gevangenis kwam... niet de deur in het gezicht van de bewakers dichtsmeet... maar die deur open liet, zodat ze samen naar buiten konden. Is dat dan een handreiking naar Poetin, denk je? Van ik ga het je niet al te moeilijk maken? Nou, ik denk dat dat een, uh, dat dat is om duidelijk te maken dat hij een aanval een politicus zal zijn die niet volgens de Russische methodiek opereert. Dus dat hij, als hij vrijgelaten wordt, niet meteen de wraak gaat nemen. Uh, dat is zeker wat hij wil laten zien. Ten tweede, uh, denk ik dat hij in de gevangenis ook heel veel geleerd heeft. Uh, ja, je kan zeggen, er zijn prettige leerscholen, maar Gadarkovsky was zo'n typische oligarch die het breed liet hangen die uh, totaal geen mededogen had met arme mensen. En hij heeft nu tien jaar in armoede geleefd. Op een stoeltje, met een tafeltje... met een, uh, een pennetje en een stukje papier... maar verder geen enkele vorm van luxe. En uh, hij heeft daar ook uh, geen geheim van gemaakt... dat hij in die omstandigheden leefde en dat hij het aankon. Hij was, heb ik begrepen, ook wel een voorbeeld voor medegevangenen... die voor hele andere delicten zaten. Dus ik denk ook wel dat hij een hele sterke persoonlijkheid is gebleven... of geworden misschien wel in, in, in, in, in de gevangenis. En dat die, die krachten die daar ontwikkeld heeft, dat hij die wel wil gaan inzetten. Maar of dat echt in de politiek gaat gebeuren, weet ik niet. Misschien gaat hij zijn maatschappelijke, uh, non-govertementele organisatie... die hij al opgericht had voordat hij uh, in de gevangenis kwam, open Rusland... misschien dat hij die weer vorm gaat geven... en dat hij op die manier misschien wel de macht gaat treiteren. Dat hm. is heel goed denkbaar. En daar hing nog wel een derde strafzaak boven zijn hoofd. Kan de Russische rechter in theorie nu zeggen... toch vervolging daarvoor, uh, leuk wat Poetin zegt, maar we gaan het anders doen? In theorie is alles mogelijk, want Rusland is zoals we alle weten... een gewone rechtsstaat, waarbij de rechterlijke macht... heel onafhankelijk is van de uitvoerende macht. <lacht> nou, maar die heb ik niet Poetin eigenlijk heeft, maar vandaag. Tot, nee, maar Poetin heeft vandaag op die persconferentie ook gezegd... op een vraag van Novia Gazette, want die krant wordt wel genoemd... in het transcript, uh, wat vindt u van die derde rechtszaak? En toen zei hij, Poetin, in, in die persconferentie... dat is een zaak zonder perspectief. Dus daarmee heeft hij eigenlijk gezegd tegen het openbare ministerie... in Rusland, niet aan beginnen... Stop met die handel. Hubert Smeet, dank voor jouw uitleg... bij deze uh, bewegingen van de Russische president Poetin. Dank je wel. Dan Den Haag. Morgen nog één ministerraad. Dan zit het politieke jaar 2013 voor Nederland erop. Een jaar vol met akkoorden. Deze week wankelde het hele bouwwerk van het kabinet in de Eerste Kamer. Toen er gedebatteerd werd over het woonakkoord. Ik blik terug op deze week, maar ook op het jaar... met Nieuwsuur collega Dominique van der Heijden... en onze eigen Joost Vullings. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond. Ja, Dominique, was het echt zo spannend deze week in de Senaat... of viel het achteraf uiteindelijk wel mee? Nee, het was eigenlijk nog veel spannender dan wij uh, van buitenaf konden zien. Althans, aan het begin van de avond toen bleek... Uh, heb ik allemaal gehoord van mensen die daarbij betrokken waren natuurlijk... dat André Duivestein via de binnenlijnen nog steeds uh, eisen bleef stellen... Die vooral die uh, uh, oppositiepartijen totaal niet zagen zitten. Dus het was echt uh, veel spannender misschien nog wel dan, uh, dan wij uh, van buitenaf konden zien. Adrie Duivenstein deed, deed heel erg vaag. En iedereen dacht, nou, er is misschien wel een deal of zo. Maar hij heeft heel lang gewoon niet laten weten. Aan, uh, ook niet aan, aan zijn eigen partij, wat hij nou eigenlijk ging doen. En op dat moment was Blok met Duivenstein aan het onderhandelen, maar dus, dus eigenlijk met vijf partijen in totaal om ja, te kijken precies. of ze eruit zouden komen. Nou, je, je weet, je, je, als je het gezien hebt, dan was er een moment dat uh, minister Blok niet terugkwam ja, van een uh, schorsing. Hij had zich vergist in de tijd. Zei ja, die. hij had zich helemaal niet vergist mm -hmm. in de tijd. Hij zat namelijk in de houtgreep bij weer uh, die oppositiepartijen. Bij de ChristenUnie, voor, uh, fractievoorzitter Tweede Kamer, Slop en Pechtelt. En, van der Staai, want die vonden die waren heel erg bang dat Blok misschien toch iets ging toegeven aan Duiverstein. En die wilde dat absoluut niet. Dus Blok zat, zat ook klem, maar die, ja, die heeft uiteindelijk ook heel weinig gegeven aan Duiverstein. En op die manier hebben ze Duiverstein gedwongen om in te stemmen. Maar er lag een plan klaar dat de top van het kabinet naar de Eerste Kamer zou komen... om te dreigen met het ontslag van het kabinet. Zo, ja, Joost, dat is dan uiteindelijk nog, nog een uh, politiek spektakel geweest... weliswaar achter de schermen van een een relatief rustig politiek jaar, of niet? Nou ja, dat is, je slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. Het is natuurlijk vooral een heel roerig politiek jaar geweest... achter de schermen. Uh, afgelopen week zondag was er de uitzending... rond het politieke moment van het jaar georganiseerd door de NOS. Mensen konden via NOS.nl stemmen... op hun favoriet uh, politiek moment van het jaar. En na afloop ben ik door mensen aangesproken: van ja, het was eigenlijk wel een saai jaar. Want op één stond hè, de inhuldiging van Willem Alexander. Een mooi moment, maar niet politiek spannend. Het herfstakkoord, voor ons heel spannend, maar voor de buitenwereld wellicht een, een hele saaie presentatie voor een, voor een zwart gordijn. Uh, Wilders noemt Pecht tot een miserig mannetje. Uh, Rutte roept op om het geld te laten rollen en uh, Willem-Alexander met de troonrede over de participatiesamenleving. Dat was de top vijf van de politieke momenten. En mensen zeiden, ja, het is een heel saai jaar geweest. En ik keek die mensen een beetje glazen gaan Maar hoezo een saai jaar? Het is een heel spannend jaar geweest. Maar ja, het later bedacht ik me, het is vooral spannend geweest... achter de schermen, waar de microfoons en de camera's niet zijn. Want dat heeft er toch wel heel erg om gehangen dit jaar. Als er geen herfstakkoord was geweest... had het kabinet echt enorme problemen gehad. Nou ja, dinsdag hing het kabinet nog aan een zeidedraadje... Kortom, uh, achter de schermen en voor ons als politiek journalisten... een buitengewoon spannend jaar. En wat was jouw moment? Zat dat bij die vijf momenten? Ja, wel het herfstakkoord. Uh, natuurlijk niet die presentatie ervan. Met, met Alexander Pechtel die toen daar opeens eigenlijk als onderkoning van Nederland ja, stond. Ja, kijk, dat is, natuurlijk, dat, dat is wel een heel zichtbaar de moment. Premier, ja. ja. maar die, die onderhandelingen waar je dan uh, ja, dag en, en nacht, letterlijk nacht bij bent... Uh, en natuurlijk zoveel mogelijk van probeert mee te krijgen... ja, dat is natuurlijk heel spannend, omdat en je probeert zoveel mogelijk informatie los te krijgen. En dat vertel je wel natuurlijk... smorgens vroeg op de radio. Maar dat ontgaat denk ik toch de meeste mensen. Maar dat is natuurlijk ook een hele spannende onderhandeling geweest. Ja, de afgelopen jaren, Dominique... was er natuurlijk veel instabiliteit tussen partijen onderling. Nou, nu moesten ze het ook eens worden met veel partijen. Een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Heb jij het idee dat het dit jaar wat meer om de inhoud draaide... dan, dan de jaren daarvoor? Nou, ik denk dat volgend jaar uh, pas echt om de inhoud gaat. Dit jaar was het natuurlijk... over Leven voor het kabinet. Mijn moment van het jaar was het moment dat, het pensioen, dat de pensioenplannen sneuvelden in de Eerste Kamer. Want eigenlijk hadden natuurlijk VVD en Partij van de Arbeid zo'n idee van: nou ja, we zullen nog wel eens even zien of die senatoren inderdaad wel doorbijten op zo'n moment. Nou, reken maar dat dat gebeurde, want die waren keihard. En daar stond. Uh, arme Frans Wekers, staatssecretaris te, te, te, te stotteren. En die kon gewoon zijn biezen pakken van die senatoren. Die mocht niet eens zijn verhaal afmaken. Dus dat was voor mij het draaimoment waarop gewoon bleek... dat ze echt uh, meerderheden ook in die Eerste Kamer moesten gaan vinden. En volgend jaar zal het dan. Uh, en natuurlijk nog veel meer het uitwerken worden... van, de, van al die wetsvoorstellen en de, en de debatten. Wat gaat het nou eigenlijk betekenen voor mensen, et cetera. Maar dit jaar was het de rand van de afgrond. En iedere keer weer net op tijd... Uh, linksaf of rechtsaf. En, en hoe vond je dat Rutte daarin opereerde? Is die ook veranderd? Ja, Rutte, Rutte was eigenlijk ook weer niet zo heel erg zichtbaar. Hè? Die, die opereert op de achtergrond. Wat, wat we daarover horen is dat voor hem is het natuurlijk vooral het belang... dat het kabinet blijft bestaan. Maar hij is geen harde onderhandelaar. Hij wil, wil vooral hè, zijn armen om iedereen heen. En uh, blijft er nou bij. We gaan het regelen voor je, et cetera. Hij is een beetje de mental coach altijd. Ja, de mental persoon. coach, precies. En, en de echte onderhandelingen die, die werden eigenlijk gedaan... tussen uh, nou ja, de, de, de leden van de oppositiepartijen. D66. Uh, en de politicus van het jaar Jeroen Dijsselbloem. En Jeroen Dijsselbloem, precies. Want, want jij zegt mental coach, uh, Joost... voelt hij daar zich het prettigst bij, denk je? Nou, dat is wel wat hij heel goed kan. Een beetje de boel bij elkaar houden. Misschien, dan denk je snel aan Job Cohen... maar zijn coalitie bij elkaar houden... en mensen een, een prettig gevoel geven... dat ze erbij horen... dat je mening telt. Uh, daar is hij inderdaad wel heel erg goed in... om de sfeer goed te houden. Wat dat betreft is hij voor zo'n proces wel heel belangrijk... Maar de inhoud, de keiharde onderhandelingen... dat laat hij een andere over. Ja, ook aan Ascher, want die was volgens mij bij het woonakkoord... veel in de weer hè, met Adrie Duivestein. Ja, maar dat was natuurlijk ook, ook misschien nog niet eens zozeer inhoudelijk... maar wel om Adrie Duivestein nou ja, binnen zover de partijen ja. partij en binnen de lijntjes ja, te krijgen. Ja, dat lukte dus niet. En daarom hebben ze er ook Roger van Bokstel van D66 oud-minister bij moeten halen. Omdat hij tenminste met Adrie over die, over die volkshuisvesting kon praten. Want Adrie wilde serieus genomen worden. Dus ze hebben echt... Ja, het is allemaal heel veel kunst- en vliegwerk maar geweest. Maar hij natuurlijk. wilde serieus genomen worden... en dat, dat voelde hij dan niet bij Asscher bijvoorbeeld kennenlijk en wel niet, bij Van Kennelijk niet. Dus vorige week dinsdag is Roger van Boksel gebeld... door Lodewijk Asscher. Kom alsjeblieft met, uh, met Duiverstein praten. En dat heeft hij vier keer gedaan... tot diep in de nacht. Met zijn bomen over die volkshuisvesting. Waarover uh, D66 uh, van Boksel... dan zei hij, ja Adrie, ik ben het gewoon niet met je eens. Nou, er kwam al weer een nieuw college van Duiverstein. Hij bleef... Leef gewoon volhouden dat de plannen van het kabinet desastreus waren. Dus. En dat was dus van Boksel die dat deed. Als je probeerde dat, ik heb ook wel even Samson gehoord hier en daar, maar Joost misschien ligt dat aan mij. Ik heb het idee dat ik Samson sinds de zomer niet zoveel gezien meer heb. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel heel hard campagne gevoerd bij die tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het in ieder geval in Friesland heel veel in beeld. Uh, nou, ik moet zeggen dat ik de fractievoorzitters buiten dan de drie van de oppositie, D66, ChristenUnie SGP, de andere ook niet zo gezien heb. Er zijn ook weinig fractievoorzitterdebatten debatten geweest, maar ik, ik heb het wel met Samson over gehad. Het is van, voor hem wel een bewuste keuze geweest om rond die pensioenonderhandelingen zo min mogelijk in beeld te zijn. Want zijn ervaring was met het herfstakkoord zodra Nederland beelden ziet van fractievoorzitters die hem zeggen worden opgevangen door de pers van, en onderhandelen en weer naar buiten komen. Allemaal een beetje van die wezenloze teksten uitslaan. Zijn, zijn idee is dat Nederland daar nerveus van wordt. Dat mensen nerveus worden rond hun portemonnee. En dat dat dus gewoon de, de, de, de, de koperijdheid afremt. Dus hij Rond het pensioenakkoord wel echt geprobeerd zo min mogelijk in beeld te komen. Ja, wat gebeurt er dan ook? Dan proberen ze ook ons, de journalisten, dat overwegen ze dan om ons voor de gek te houden. En heel lang duister te laten in de duister te laten waar ze gaan vergaderen. Want dan was het weer. Oh nee, het gebeurt op financiën. Het volgende moment, oh nee, het is op sociale zaken. Probeer ze ons het bos in te sturen. Maar er zitten zoveel partijen gelukkig aan tafel. Dat we dat, dat toch. Als iemand er de baat kwam, bij ja. heeft, dat hij wel in beeld is. Zeg Dan nog even hè, volgend jaar uh, het kabinet. Het gaat door, het gaat over de inhoud. Uh, is het ook weer goed met de Kamervoorzitter uit de Tweede Kamer, Dominique? Nou, uh... De vergadering is vanavond goed afgelopen voor Van Miltenburg. Ze deed nog een hele kleine verwijzing naar wat er gebeurde. Ze zei, voor u zit een tevreden voorzitter. Ook al had u dat misschien niet gedacht. Ik ben het toch. Ze is toch tevreden. En daarna kreeg ze van de hele kamer uh, handen en zoenen. Dus dat uh, was een soort van goedmakertje voor alle ellende van vorige week. Alsof iedereen toch weer, ja, trouwbe, haar, haar, een beetje de trouw uh, bewees... Waar, of hoe zeg je dat? Ja, dat toch een beetje daar een steun in de rug wilde geven. van Nou, we staan heus nog wel achter je, Anouska van Miltenburg. Ja, dus zij kreeg zoenen, knuffels, uh, handen vandaag. Uh, Joost, deze week zagen we ook vooral in beeld de eerste kamervoorzitter, Ankie Broekers-Knol. Dat vond ik ook een, een, een mooie vertoning, moet ik zeggen. Ja, die maakte af en toe wel wat, wat fouten bij het debat, maar zeer charmant en ook wel weer kordaat. Ja, dat is, dat is wel, dat, daar hadden we toen wel ook veel over met de journalisten die dat debat volgden. Ja, zij, zij doet het gewoon heel heel ontspannen en met humor. Had van tevoren, voordat ze werd gekozen... al wel veel gezag bij haar senatoren... Eh, bij haar collega's... omdat ze al heel lang meeloopt in de Eerste Kamer. Maar zo zie je maar weer dat als je gewoon ontspannen bent... en met humor kan je een heel eind komen... en dan worden je kleine foutjes ook vergeven. Maar wat ze heel goed deed in dat debat eh, afgelopen week dinsdag... was de Partij van de Arbeid wilde... nadat er al anderhalf uur geschorst was... nog een half uur schorsing. Dat verzoek heeft ze gewoon genegeerd. Nou, Dat maakt je altijd zeer populair bij de oppositie. En vervolgens heeft ze op brutale wijze is minister Blok, gemaand naar de Eerste Kamer te komen. Dat is een minister van haar eigen partij. Kijk, daar maak je vrienden mee als je laat zien dat je echt onpartijdig bent... en je eigen minister durft aan te pakken. Dus Ankie Broekers-Knol uh, gaat wat dat betreft ook goed komend jaar. Die gaat jaar. heel goed. Dat wordt het, dat wordt het politiek talent van, het jaar. Van, van talent van 2014. Het <lacht> talent van 2014. Goed, uh, komend jaar ook vast weer, weer veel verslag vanuit de Eerste Kamer... en vanuit de Tweede Kamer van jullie beiden. Dank allebei, Dominique van Heijden en Joost Vullings. Ah, we hebben hier uh, muzikale gasten, Tangerine vanavond, de gebroeders Brinks met Sonja Vos, hun zusje, met de kerstbellen. Want jullie gaan een eigen kerstnummer nu uh, zingen. Zeker weten, ja. I like Christmas. But I can't stand the cold.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 cake and the candy the radio and the tv shows i like everything but i'm just a thin for the weather for the weather yes i like christmas i like christmas but i can't stand the cold sunniest shore and we will have a Christmas like never before Someday we'll take a trip to the sunniest shore and we will Oh. Mooi, dank jullie wel. Lekker opgewekte uh, kerstnummer. Jullie, uh, jullie spelen zo nog iets. Ik, ik zou zeggen, kom even zitten als jullie willen. Ook als jullie niet willen trouwens. Sander en uh, Arnoud Brinks, begonnen in huiskamers. Via de wereld draait door ook bij een breder publiek uh, bekend geworden. Ja. En hoorde ik Arnoud dat er van de week een laptop is gestolen met nieuw werk daarop. Uh, ja, dat klopt, ja. Ja, er is ingebroken. Tenminste, in Sandershuizen is ingebroken. En daar hebben ze een, een laptop meegenomen, onder andere een laptop. Maar uh, er stond inderdaad wat, wat veel ideeën op voor, uh, voor een nieuwe plaat. En, uh... en dat zou uh, Sander nog wel eens veel uh, uh, geld kunnen gaan opleveren later. De, noise uh, de persoon uitgebracht, die er de de uh, van. Ja, en nee, ik hoop het uh, serieus voor hem. Ja. <laughs> Weet je wel, dat gun je dan toch wel als zo iemand. Uh, <laughs> maar jullie ja, als... hebben hem nog niet terug. Nee, nee, ik ga er ook niet meer van uit dat wij hem, hem, hem terugkrijgen. Maar gelukkig hebben wij een goede backup in ons hoofd. Dus um, ja, het is zo. Nou, eenmaal. Jullie zijn een, twee, een, een Eén. tweeling, een een-eigen ja. tweeling. Ik ben netzig, Jullie ja. lijken ontzettend op elkaar. Ik probeerde ja. net goed te luisteren of er verschillende stemmen zit. Ik dacht, Sander, iets lichter hoger of was dat voor nu? Uh, uh, ja, of ik heb weet ik het ja, niet. Is dat voor nu of is dat altijd? Uh... Uh, misschien heb ik wel we gelijk. Ja, ik denk ook wel dat wij een beetje verschil hebben in onze stemmen. Ja, en misschien uh, ja, is dat ook zo op die manier. Arnoud? Ja, tuurlijk. Dus Arnoud... Nou, het zou ook wel gek zijn. Kijk, we lijken ook heel erg op elkaar, maar er zit sowieso ook verschil in ons uiterlijk hoor. En dat geldt natuurlijk voor alles. Alleen, kijk, omdat je het tweeling bent, je lijkt heel er erg. Je, je, je komt uit één. Eitje. Zeker en bijna op hetzelfde moment. De, weet je, wel, dus je, daardoor heb je heel veel overeenkomsten, maar je hebt ook verschillen. We zijn wel twee individuen, weet je. Wel. En is het, is het makkelijk om samen te zingen? Hoe scheelt dat dat je broers bent en, en dat je stemmen nou, overeenkomsten ja. hebben? Ja, of? weet je, we zijn, uh, to, to, toen we begonnen, weet je, wel, je gaat je leert gitaar, spelen en je begint met liedjes schrijven. En dat soort we hebben alles gewoon altijd samen gedaan. Dus het is voor ons heel, heel normaal en heel natuurlijk om samen muziek te maken, samen te zingen, samen te schrijven en al die dingen. Dus. Uh, ik denk wel dat het makkelijker maakt, omdat het gewoon een natuurlijk ding is. Ja. En kunnen jullie, uh, Sander, ook even goed gitaar spelen? Zit daar verschil tussen? Uh, even goed. Nee, het, is, het heeft meer te maken met de rol of zo die je inneemt bij elkaar. Want er zit toch wel wat competitie tussen jullie af en toe? Of, uh... Nou ja, die, die, is al, die is inderdaad altijd geweest. Ik ben ooit begonnen met gitaar spelen. aan het is ooit begonnen met het schrijven van teksten. En op een gegeven moment dan... dan van, ja, weet je wel, maar ik wil ook teksten kunnen schrijven. En Anno dacht, ja, maar ik wil ook gitaar leren spelen. En ik wil het eigenlijk net zo goed kunnen. Weet je wel, dus dan, die strijd hebben eigenlijk altijd gehad. dat is natuurlijk best wel een beetje het broederlijke. En dan haal je ook wel het beste misschien uit elkaar. Ik, ik denk dat dat wel zo is, ja. Ja. Ja. ja. Ik wil jullie even iets laten horen. Benieuwd uh, of jullie het kennen... Zeg het maar. Nee. Wat horen we? Het is waarschijnlijk een uh, psalm of iets. Het, het, het Ukkermannen. Uh, het Urker Mannenkoor. Oh, het Urker oh, mannenkoor. Ja, core, Want we hebben begrepen dat het is, begrepen dat zes, dat zes, vroeger uh, in, de, in de platenkast uh, stond. <laughs> ja, je weet heel goed. Uh. Ja, dat soort dingen. Nee, dat soort dingen stonden wel bij ons in de, in de platenkast. Dat klopt. Ja. En daar begon Ik het luister zelf niet zo heel van na. Maar wij, nee, wij, wij komen uit, uh, uit een christelijke uh, omgeving inderdaad. Dus we zijn wel. Uh, ja, we hebben veel muziek gehad in de kerk. Ja, zeker. Daar is het ook begonnen, ja. die liefde voor de muziek. Ik denk nou, het wel. En het is ja. in ieder geval een plek voor ons geweest waar wij um, konden beginnen om te gaan uh, spelen. En liedjes te leren. We wij, wij leerden onze liedjes uit, uh, uit boekjes waarvan die, waarvan, uh, waar gospelliedjes in stonden. En zo. Ja, zo is het al een beetje begonnen. En werd, werd het talent Arnoud gelijk herkend? Ook in de kerk door de mensen die daar zaten? Ja, maar weet je, wij we zijn een hele kleine gemeenschap waar gewoon niet veel muzikale. Uh, we hadden ook niet sterke organisten of zo, dat hadden we niet. Dus we hadden, we hadden, ja, dat het snel zo van, ah, die kunnen gitaar spelen... dus elke keer als er wat speciaals is, dan worden die jongens gevraagd, ja. En, en het geloof, speelt dat nu nog een, een rol bij jullie muziek... of zijn jullie er helemaal van weggedreven? Nou, juist die, uh, weet je wel... De, nee, daar hebben we heel veel over nagedacht. En daar zijn we heel veel mee bezig geweest. En uh, dat heeft uh, geresulteerd in heel veel liedjes... En, uh, ja, tuurlijk. Dat speelt niet. Weet je, wel, ik geloof niet meer op de manier zoals ik dat vroeger deed. Weet je, ik, ik ben wel. Ik ben. Ik geloof in meer dat er meer is. Alleen. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik zal. Ik noem mezelf niet echt meer een christen of zo. Maar uh, het speelt zeker een. Uh, weet je, wel, die denkwijze die, die, die, die speelt zeker een rol in, uh, in de liedjes die we schrijven. En, uh. en welke denkwijze is dat dan? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, vooral de laatste platen. Wat we het over hebben die we uitgebracht hebben. Die gaat over waar we vandaan komen. En. Uh, uh, over de kerk en, en wat het allemaal. Uh, voor ons betekende, maar uh, weet je wel, vooral uh, ook de moeilijke kant die we, die we ervaarden. En, en hoe uh. was dat om een persoonlijke, persoonlijke plaat te maken? Het was, het was voor ons heel erg de tijd om die plaat te maken. Wij waren best wel introverte jongens, ook qua muziek betreft. En op een of andere manier was het de tijd om nu deze plaat te gaan maken. En heeft dat ook uh, bevrijdend gewerkt ja, misschien? Ja, nou, ik wou het net zeggen, het is heel bevrijdend, ja, absoluut. Voor jou ook, Arnoud? Ja, voor mij ook. Ja, dat is, dat is, uh, het is heel gek dat je. Uh, dat je op. Tenminste, het is ook heel fijn dat je, op, in, dat je in, in je muziek uh, uh, uh, op een manier kan uiten die je normaal eigenlijk niet. Uh, wat je wel, in een gesprek niet doet of zo. En zijn jullie er ervaringen dan ook hetzelfde? Want je ziet, eh, jullie zijn dan wel een tweeling... maar dat kinderen uit hetzelfde nest... toch weer andere jeugdervaringen hebben. Ja, ook als toch dat je je groeit gebeurt. zo nauw op weet je, wel, met elkaar. Dus je, je hebt er veel over met elkaar. En, uh, en uh, ja, je gaat door, door die dingen heen met elkaar. Dus ja, ik denk... We zijn er wel... altijd wel elkaars klankbord geweest. Hè? Dat is, dat is, in de muziek is dat zo. Maar ook gewoon in ons privéleven is dat altijd wel zo geweest. Ja. Dus ik denk dat wij... Ja, toch wat dingen uh, gauw hetzelfde hebben ervaren. Dan gaan we nu terug naar kerstmis. <laughs> leuk. Want uh, jullie gaan nog een kerstnummer spelen voor ons. Ja, leuk. Ja, welke is het? Uh, we gaan een liedje doen van, uh, van Slate. Uh, en dat heet uh, Merry Christmas Everyone. Die kennen wij. Kijk. Goed, dan krijgen wij uh, nu jullie versie daarvan. Tangerine, Merry Christmas. dan we nemen we weer plaats met de gitaren. De jingle bells komen er weer bij. The time that every singer has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Has Santa? Hartelijk dank Sandra en Arnoud Brinks en zus Sonja. Dank, fijn dat jullie hier waren vanavond wel. en uh, goede kerstdagen. Ja. <laughs> Museum De Lakenhal heeft mooi nieuws. In maart komt namelijk een bijzondere collectie schilderijen naar Leiden... waaronder 15 werken van Gerard Douw. Christian Vogelaar is hier, de conservator van De Lakenhal. Welkom. Dank je. Uh, de grootste verzameling werken van Gerard Douw ter wereld is het? Ja, nou heeft best wel wat schilderijen gemaakt. Bij elkaar 200. Maar die zijn over de hele wereld verdeeld geraakt. Alle grote musea hebben wel 1, 2, 3 of meer Douws, Maar een particulier die nog zoveel werken bij elkaar heeft gebracht. In een heel kort tijdsbestek. Ja, en dan ook nog eens een keer de grootste verzameling. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Want, want het is inderdaad in handen van een particulier. Een rijke Amerikaan. Ja. Veel geld. Ja. En die heeft overal waar die kon kennelijk Gerard Douws gekocht. Ja, het is een man van... Ik schat een jaar of 50, 55 jaar. En die is 15 jaar geleden al begonnen met verzamelen. Um, het is dus typisch een zakenman uit New York. Hij is uh, blizzant vermogend. Hij heeft twee grote passies naast geld: eentje is wildlife. Hij stopt echt enorm veel geld in de preservering van katachtigen. Oh, ja. En de tweede passie is schilderijen. En vooral schilderijen uit Leiden. En dat is toch redelijk apart voor een New Yorkse grote zakenman. En, en hoe, weet u daar meer over hoe dat voor hem tot stand is gekomen? Ja, het is, op uh, vrij jonge leeftijd is hij al met zijn vader gaan reizen door Europa. En kwam daarbij in Nederland naar Museum de Lakenhal... het Mauritshuis en het Rijksmuseum. Daar zag hij die kleine, hele bijzondere schilderijtjes... van Gerrit Douw, Frans van Mieris en die andere Leidse fijnschilders, Want zo heette deze schilders. En toen heeft hij al gedacht, dit vind ik heel bijzonder. En toen hij later zo vermogend werd. Ja, toen was natuurlijk de kans om het ook daadwerkelijk te gaan verzamelen. Toen is hij gaan opkopen. <laughs> ja. He, he. En, en, en hoe ging dat toen? Want ging u, wist u dat? Uh, of mensen van uw museum. En heeft u hem benaderd? Of is hij op een gegeven moment met zijn collectie naar de Lakenhoog gekomen? Nee, um, ik heb hem toevallig leren kennen in Washington bij een opening. In de National Gallery. En toen werden we aan elkaar voorgesteld... En toen zei hij, I have the Leiden Gallery. En toen zei ik, nee, I have the Leiden Gallery. Dat is Museum de Lakenhal. En toen zijn we natuurlijk meteen in, in gesprek geraakt. Want een Amerikaan met zo'n naam de Leiden Gallery. Zo noemt hij namelijk zijn verzameling. Yeah. Dat is natuurlijk uh, je natuurlijke habitat om met zo'n man te gaan praten. Van, hé, hey, wat verzamel je dan? Dat is uh, grotendeels Duitse fijnschilders. Dat is Gerrit Douw, Frans van Mieris en anderen. Maar ook Rembrandt. Hij heeft uh, iets van tien Rembrandts in zijn bezit. Oh, doe maar. En veertien schilderijen van Jan Steen. Dus het is echt een hele grote verzameling. En komen die ook of komen alleen die nee, van Gerrit Douw? dus dat is een eerste proeven. En het gaat eigenlijk ga terug naar zijn, zijn primitieve... Um, Um, verzameldrift. Hij is begonnen met Gerard Touw. Ja. Dus het is helemaal het begin... van zijn verzamelingen. En um, een directe aanleiding is... dat deze groep schilderijen ook is onderzocht. Het is ook dus niet een gewone verzamelaar... die gewoon aan zijn muur hangt. Het is een man die heel veel ook doet voor musea. Maar nooit... Is er een deel van zijn verzameling eigenlijk integraal uitgeleend? Dus dat is de eerste keer. En het uh, ook niet vanzelfsprekend. Het is een man die niet heel erg behoefte heeft om met zijn verzameling op de voorgrond te treden. Dus op welke knop heeft u gedrukt dat dit lukte? Ja, het is al tien jaar geleden. Hij houdt contacten. En het is natuurlijk, hij ziet natuurlijk ook wel dat voor zo'n museum, wat in Leiden is, dat het een heel natuurlijke gang is om het daar te laten zien. Uh, hij kent onze verzameling ook. En daar is het ook zinvol. En. Uh, ik denk ook dat die man natuurlijk... Het is een historicus. Hij moet beseffen dat wat hij in handen heeft... voor Europeanen bijzonder is. Mooi, het komt is te terug zien. naar Leiden. Ja, het komt terug naar... Voor hem is dat belangrijk. Dat het teruggaat op 300 meter, 400 meter afstand... van het huis waar ze gemaakt zijn. Waar Douw werkte. Aan het Galgenwater in Leiden. Nou, De Laakool is daar om de hoek. En dan is natuurlijk ook het historisch besef... Wij denken dat Amerikanen dat niet hebben, maar dat valt heel erg mee. Dat had deze in ieder ja, geval ja, wel. Douw was de eerste leerling van Rembrandt. De werken die nu naar Nederland komen, zie, zie je daar veel invloed van Rembrandt? In het begin wel. Het is uiteraard de eerste jaren dat, dat Rembrandt die gaat dan naar Amsterdam in 1632. Dauw die blijft achter. In het begin zie je dat zo'n man natuurlijk eerst moet zoeken naar zijn eigen pad, zijn eigen stijl, zijn eigen techniek. En dan ga ik daar natuurlijk steeds verder vanaf. En die vroege schilderijen, daar staan ook een paar bij in deze tentoonstelling... daar zie je dat ook onderwerpen en ook het zoeken naar die technische mogelijkheden... heel, heel dichtbij nog bij Rembrandt staat. Ja, en daarna wordt het verfijnder bij Gerard Douw, gedetailleerder. Ja, ze zijn altijd gezien door de, in de kunstgeschiedenis als antipode van elkaar. Dus waar Rembrandt in Amsterdam grote werken ging maken... met een hele losse schilderstijl... daar ging Douw in Leiden hele kleine werkjes maken, kabinetstukjes die uiterst verfijnd zijn. Hè, waar je het liefst met een loep op gaat zitten... en dan ieder detail is zo volledig uitgewerkt... dat je bijna je mond openvalt. Het is zo knap gedaan. En Rembrandt kreeg later uh, uh, steeds meer waardering. Hoe was ja. dat bij Gerard Douw? Had, had die in die tijd waardering en, en verkocht hij? Ja, in de 17e eeuw was Douw zelfs veel bekender dan Rembrandt. Rembrandt is niet voor niks ook uh, failliet gegaan. Hij heeft moeilijkheden gehad. Schilderijen werden geweigerd. Dat soort dingen heeft Douw nooit gehad. Je kunt bijna zeggen... in de 17e eeuw was Douw de grote man. En, Dao, en Rembrandt helemaal niet. Maar je ziet in de loop van de eeuwen... en met name de 19e eeuw... dat het omslaat. Dan is het Rembrandt wordt de grote man. Vooral dus een techniek. Hè? En die techniek werd gezien uh, als een... Uh, waar je de in de die tijd van de goed in kon terugzien. En Douw, dacht men, dat is zo glad gemaakt... daar zie je eigenlijk helemaal zijn karakter niet achter. Het is te netjes Te netjes, maar ik denk dat het een misvatting is. Je hebt ook mensen die heel netjes zijn... of in het, op het detail zich kunnen concentreren. Dat is een heel ander temperament. Een heel ander artistiek temperament. Maar hij maakte toch ook zijn eigen penselen? De, deden alle schilders dat in die tijd? Of ja. hoorde dat bij Douw? Nee, ze deden het allemaal wel, maar Douw had uiterst fijne penseeltjes met twee, drie marterhaartjes om die hele kleine details aan te kunnen brengen. En dat is natuurlijk heel bijzonder, ja. Op welk werk verheugt u zich het meest? Wat heeft u ze allemaal mogen bekijken zelf, van, ja. van deze uh, Amerikaan? Ja, één, behalve één, één werk toen ik... Ik was in New York uh, om die schilderijen te bekijken. Eén werk was er niet, dat was een bruikteen aan het Metropolitan Museum. Uh, en dat komt ook speciaal terug voor deze tentoonstelling. Uh, om bij de andere schilderijtjes uit dezelfde verzameling gevoegd te worden. En wat uit deze collectie vindt u het mooist? Waarvan zegt ah, u, oh, dat wil hmm. ik graag hebben hangen. Um, ik denk het mooiste, dat zijn de, denk ik, de panelen waar uh, ontzettend veel verschillende details in zijn. Waar je kunt laten zien, of waar, waar kan laten zien... dat hij echt een meester is in de weergave van stoffen... Koper, glas, fluweel, zijde. Alles wordt op een totaal andere manier behandeld. En dan valt je mond in het open hoe knap het is gedaan. Maar het is ook heel intiem. Het is heel dichtbij. En het is dus helemaal niet die, die, die afstand die wel eens gezegd wordt. Het is een herkenbaar. Je moet je ook realiseren dat fotografie bestond niet. Hè? Dus die enorme concentratie op de juiste weergave is, is geweldig. In maart, hoe lang mogen ze blijven werken? Ze blijven iets van zes maanden. Zes maanden. Het is van, uh, van 12 maart tot 31 augustus van volgend jaar. Christian Vogelaar van de Lakenhal, dank u wel. Graag gedaan. Dit was het Oog. Ik wens u een avond. Morgen zit hier Thijs van den Brink. Goedenacht, vrienden.